Nee, precies. Maar uh, duinen zijn natuurlijk een uh, ja, zeg maar beruchte plek voor teken. Ook uh, bossen. Of bossen in de duinen ook. Maar, uh, uh, dus dat zijn wel de zogenaamde hotspots. Um, en we zien ook wel dat uh, gemeenten met, uh, in de duinen of in de bossen... dat die ook uh, relatief hoog scoren qua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 Ik dank je voor uw ja, bijdrage. Bedankt. En uh, we hopen het graag te horen wat de uitkomst ervan is. Prima, okay. fijne dag. Heel erg dag.